De kans dat er na bijna een week nog mensen worden gered is zeer klein. Het Nederlandse Uzar reddingsteam zoekt vandaag voor het laatst naar overlevenden. Morgen vliegt het team terug naar Nederland. Een deel van de werkgevers schiet door als er meldingen binnenkomen van grensoverschrijdend gedrag. Sommige werkgevers stellen meteen een extern onderzoek in of schorsen of ontslaan de werknemer... zonder de melding goed door te spreken en te checken. Dat zeggen arbeidsrechtadvocaten en onderzoeksbureaus tegen Nieuwsuur. Rechtsbijstandsverzekering DAS bevestigt dat meer mensen juridisch advies willen... omdat ze zijn beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En een van de onderzoeksbureaus zegt in 30% van de gevallen een onderzoek te weigeren... Omdat dat de melding te mager is. De man die mogelijk een aanslag wilde plegen bij de Miss België verkiezing in de pannen, wordt verdacht van poging tot terroristische moord. Volgens de Belgische justitie had hij twee vuurwapens bij zich en twee kaartjes voor de misverkiezing. Hij zou van tevoren met een aanslag hebben gedreigd. Het is nog steeds onduidelijk wat voor objecten de Amerikanen afgelopen vrijdag en vandaag precies hebben neergeschoten boven Canada en Alaska. De democratische senaatleider Schumer zegt tegen de tv-zender ABC dat het waarschijnlijk om ballonnen ging. Maar het Witte Huis zegt dat de objecten op geen enkele manier op ballonnen leken. Het enige dat duidelijk is, is dat ze kleiner waren dan de Chinese ballon die vorige week werd neergehaald. Die was volgens de Amerikanen uitgerust met spionageapparatuur. Maar China houdt vol dat het om een verdwaalde weerbouw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 Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Bye. The men were clout and then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow, too. I wanna get with you. Wanna get with you? into her eyes I see a girl ja, perdón que te salp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 Persona buena para mente no es como suena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 Girl Shadows as a child You never know how it feels to get so close and be denied. off the top. You know. So baby, listen if I While I sing my comeback song You're She said she'd never talk